De Texaan werd bij het beeld betrapt met zelfgemaakte explosieven. Hij had onder meer een timer en een fles nitroglycerine bij zich. De man zou tegen de parkwachter hebben gezegd dat hij het beeld van de commandant wilde toetakelen. Hij is opgepakt. Honderden Nederlandse truckers worden ten onrechte in België beboet omdat de tolkastjes haperen. Daardoor hebben ze zonder dat ze het weten geen tol betaald en krijgen ze een boete van minimaal 1000 euro. Transport en Logistiek Nederland slaat in de Telegraaf Alarm over de falende tolkastjes... Minister Schulz heeft de problemen bij de Belgen aangekaart. Het weer, vandaag zon met af en toe wat bewolking, blijft droog. 19 graden op de Wadden en het kan 25 graden worden in het zuiden. Morgen nog wat warmer. Vanaf donderdag wordt het iets wisselvalliger en wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog files op de A1 richting Amsterdam. Over 6 kilometer rijden tussen Hoevelaken en Eembrugge. Op de A16 Rotterdam Breda, de nasleep van een ongeluk. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Feyenoord nog 5 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Krooswijk 3. En op de A20 naar Hoek van Holland voortknoop de Brechtseplein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Tweede uur van Zalvoort op zondag, uh, Albert Jan. Heel gezond. Heel gezond begin. Met de girls. Girls just one half van you're the Cindy Loper. Ja, 7 over 3. Welkom terug, Zalvoort. Bij Zandvoort op zondag, uur 2. Ja, het uur van de DTM-race. Het uur van de waarheid. Uh, ja, de spanning neemt toe. Uh, de, de auto's staan, hebben uh, van Willem begrepen, inmiddels allemaal op de startgrid. En uh, momenteel de Duitse TV een interview met niemand minder dan onze enige echte Max, Max Verstappen. Verstappen. Trouwens, dat incident waar Willem het over had, gisteren... Tussen, tussen die twee coureurs, waarbij de een zijn middelvinger opstak... dat kost 3000 euro. Oké, okay. dat is even... kassa. Maar goed, hij kan nog kampioen worden, dus dan heeft hij het weer goed, kan hij het weer terugverdienen. Maar goed, de spanning loopt op. Kwart over drie gaan de heren van start. En na een rondje of twee gaan we gelijk schakelen met Willem van Densen zo rond de klok van 20 over drie. 25 minuten over drie gaan we live schakelen naar het circuit Zandvoort... kijken of de start allemaal goed verlopen is... Verder natuurlijk de tweede uur, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd houdt u pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder, wat we nog hebben, is uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan langzamerhand ook eens kijken naar de Vuelta... die is gisteren begonnen met een tijdrit, met, ja, voor, de ene, ene, voor Sunweb een goede start... Maar voor de Lotto ploeg een minder goede start. Maar daarover later meer. Ik zou zeggen, uiteraard natuurlijk volgen we voor u ook de voetbal eredivisie. En met name de wedstrijd Ajax thuis tegen FC Groningen. Nog steeds 0-0? Nog steeds 0-0. Hmm. Maar ik ken net een appje uit Groningen van uh, hoe, hoe zou het in stand voort zijn met de stemming. Want uh, ja, Ajax is niet zo goed uit de startbokken gekomen. Dus wie weet kansen voor FC Groningen. Daarover later meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. Zetten. FM Zandvoort. Ja, we houden de DTM race voor in de gaten in uur 2 van Zandvoort op zondag. Jawel, Zandvoort, Goedemiddag. Geniet van een zonnige zondagmiddag met Roger Clover en Kest. Ja, wel mooi. Op het geval zitten we vlak voor de start van de DTM-reis van vandaag. Kijken op de Duitse zender ARD. Alles draait om Max Verstappen. Ja, dit die is, is gewoon het middelpunt op dit moment op de Duitse tv... zo vlak voor de start. Die, eh, uh, zo rot en nabij kwart over drie gaat plaatsvinden op het circuit. En uiteraard uh, is Willem voor deze voor ons uh, daarbij aanwezig. En zometeen rond tien voor half vier gaan we weer schakelen met het circuit en zo voort. Maar er is meer muziek. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies.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 I'm happy. van uh, Daft Punk en de Weekend. You're the I Feel It Coming. Ja, de spanning stijgt op het uh, circuit Sanford. We zitten vlak voor de start van uh, race nummer 2 van uh, dit weekend die zo dadelijk gaat plaatsvinden daar. Ja, we zijn met de opwarmronde op dit moment bezig. En daarvoor horen we Max trouwens... even in het Duits werd hij geïnterviewd. Ja? Beter dan het Duits van Rudy Karel. <laughs> van gisteren. Ja, van gisteren, <laughs> ja, toch wel. Ook Ja, nee, inderdaad, ze zijn nu bezig met de warm up lap en uh, dan barst uh, het geweld los. Hé, hey, daar staat trouwens nou al een... wie staat al? Timo huh? staat al uh, langs de baan in de warm-up. Die heeft iets geraakt. Hij komt uh, wel weer weg... Hij, rijdt, hij kan zijn weg wel vervolgen, maar wat is daar gebeurd? Hij heeft een enorme smak gemaakt. want Er ligt allemaal piepschuim op de baan, dus er zal vertraging in komen. Maar goed, daarover later meer. Uh, even, anders nog even een ander berichtje. Ajax-FC Groningen, tussenstand momenteel 1 tegen 0. In het voordeel van Ajax. Uh, en wie heeft gescoord? Huntelaar. Klaar-Jan Huntelaar in de 38e minuut. Dus tussenstand Ajax-FC Groningen 1 tegen 0. En het is nu de 45e minuut, dus vlak voor rust. Goed, we gaan in ieder geval weer een plaatje draaien... en dan, uh, daarna gaan we wellicht naar het uh, circuit schakelen. Heel goed, en die plaat is van Shalamar. Here is a night to remember. Het circuit zal naar Willem van deze. Wat ze juist hebben hem gehad. De start van de DTM-race van vandaag, Willem. Ja, uh, DTM uh, zojuist start. Niemand zo in de ronde uh, afgewecht. En uh, ja, de volgorde is al heel anders uh, als dat de start wordt. De start, uh, de nummer 3 op de startingrit. Precies uh, de Belg, uh, Maxine Martin, Die kwam niet goed weg... Uh, ja, dat hield in dat wat de auto's uit moesten vragen, wijken elkaar bijna net raakten, maar wel door konden rijden. Maar het gevolg is dat we zien wel Marco Bietman aan de leiding, die start van een tweede plaats. Op de tweede plaats vindt u het meisje in een Audi, die begon op uh, plaats nummer 7. En op een derde plaats vinden we terug uh, Wittens in een uh, Mercedes. En die komt vanaf startplaats nummer 11. Er zijn nogal wat wijzigingen geweest in de startopstelling. Twee man zijn er teruggezet. Dat is uh, ja, de winnaar van gisteren, uh, Timo Klopp. met de BMW uh, gezet naar de laatste startplaats. Omdat hij misschien de banden gebruikt zou hebben tijdens de callestatie. En die ook achteraan moet starten... Dus samen met de Mercedes, omdat die een motor uh, gebied hebben. Oké, okay, maar we zagen er ook al iets uh, fout gaan in de warm-up lab Kan je daar iets meer over vertellen, misschien? Ja, nou ja, in de warm-up uh, was het uh, blond twist uh, wat niet helemaal goed ging. Uh, ja, en hij moest aan het eind van de warm-up, wat uh, moest hij de pits uh, opzoeken. Uh, inmiddels ik hij uh, zo ik gezien heb, is hij zo. Uh, traf, uh, Oké, okay, nou in ieder geval, uh, ze zijn allemaal onderweg. Ja, en ook al uh, pitstops uh, gehad, uh, Willem, dat is wel een beetje vroeg in de race, toch? Ja, maar goed, dat is uh, een bepaalde strategie, uh, die hebben we gisteren ook al gezien. De banden, ja, er schijnt niet zoveel uh, te lijden hier op het uh, circuit. Misschien heeft het uh, nieuwe asfalt waarop invloed, dus uh, ja, er zijn teams uh, die gaan er vanuit, je kan een hele race uh, rijden met de banden. Uh, één keer stoppen en ze mogen zelf bepalen wanneer. Vandaar dat er tien zijn die ervoor kiezen om al heel vroeg pitstop te doen. Dan val je wel wat terug natuurlijk, maar met een race over bijna een uur ja, is de kans op een safety car is groot. En ja, dan ben je de winnaar natuurlijk als je al vroeg de pitstop hebt gedaan. Ten opzichte van anderen die Zouden moeten gaan doen. Oké, okay, daar spelen ze dus een beetje op in. Dat is uh, best wel slim eigenlijk. Ja, zeker. wanneer we van hier gewoon een hoge kaart met dat fouten hele race uit te houden. Oké, Willem, uh, dankjewel voor dit moment. En uh, straks komen we uiteraard weer bij je terug. Hang daar op het circuit, Landvoort. De DTM-race in volle gang.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 Do you feel the same as well? You know I used to be in one d Now I'm a freak People want me for one thing That's not me I'm not changing the way that I used to be I just wanna have fun and Get rowdy One Coke and Bacardi Sipping lightly When I walk inside the party Girls on me F1 inside uh, Ferrari Six kids be. Girl, I love it when your body Grimes on me oh, yeah. oh, You know I love it when, when the music's stops But come on, oh. strip that down for me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 Slide, but come oh. and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip oh, yeah, yeah, yeah. that down, oh. girl. Look when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down, oh. girl. Look when you hit the ground. Yeah, yeah, yeah, yeah. Girl, strip that down, yeah. girl. Look when you hit the ground. She gon' strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around, tell she got the buzz, yeah. Ooh. Five shots there, she in love now. Shot. I promise when we pull up, shut the club down no. I took off from a man, don't nobody know no. If you bought the seal, better drive slow oh. She know how to make me feel with my eyes oh. Anything goes down with the honcho oh, You know I love it when the music's loud But come on, strip that down for me, baby Now there's a lot of people in the crowd But only you can dance with me So put your hands on my body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 I'll be just Dit moment in uh, volle gang en uh, daar straks veel meer over. Maar eerst de evenementen. Vandaag de laatste dag voor de tentoonstelling Hollandse Meesters. Die loopt vandaag af. Want er staat een heel groot, mooi, nieuwe tentoonstelling uh, op u te wachten. Maar daarover later in deze evenementenoverzicht meer. Goed, uh, gaan we naar, vast door naar 25 augustus. Want dan is het weer tijd voor de Ibiza-markt on Tour. Dat begint om 12 uur en duurt tot 8 uur.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 Etcetera, etcetera. En natuurlijk ook een hapje en een drankje bent u daar ook van harte welkom... op deze 25e augustus tijdens de terugkerende Ibiza-markt. En dan weer terug naar het Zandvoorts Museum, Want op 25 augustus om vier uur s middags... wordt de nieuwe tentoonstelling uh, Historic Grand Prix... geopend uh, bij het Zandvoorts Museum En met een erg veel aandacht voor de Lotus. Want de Lotus heeft een rijke historie op het uh, circuitpark Zandvoort... En de hele, hele, hele tentoonstelling is natuurlijk ook een beetje geënt... op de historische Grand Prix... die op 1, 2 en 3 september in Zandvoort zal plaatsvinden. En wat natuurlijk een groot festijn gaat worden. Een prachtige tentoonstelling met van, van alles wat... van foto's tot, uh, tot kleine miniatuurautootjes... en alles over de Lotus en de rijke historie daarvan. En natuurlijk ook, zult u daar Jim Clark... en de ouderen zullen hem kunnen waarschijnlijk nog wel herinneren... die vooruren maakte, maakte in de vroege jaren 60. Uh, op het, ook op het Grand Prix circuit van Zandvoort. Namelijk Jim Clark, de coureur. Vergeet het niet, schrijf het vast in de nieuwe agenda. 25 augustus om 4 uur wordt deze, deze, deze expositie geopend. Feestelijk geopend. En uh, dat is om 4 uur op 25 augustus. Uiteraard Swalueestraat. Nummertje 1 is de locatie. Met een mooie groene kleine auto. Hele, hele, kleine, hele kleine. Moet je heel goed zoeken. Lotus. Goed, gaan we naar 26 augustus, van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags... is het weer tijd voor de traditionele Jutters Kofferbakmarkt. En uh, dat be begint dus om 10 uur s morgens tot 4 uur. De, de locatie is natuurlijk het Gasthuisplein. En uh, al vijf jaar is de Jutters Kofferbakmarkt in Zandvoort een groot succes. Het is een echt gezellig evenement met terugkerende standhouders... de gast en gasten... Ook toeristen weten inmiddels de weg te vinden. De Jutters Kofferbakmarkt werd er vorig jaar druk bezocht. Ook dit jaar zijn er weer velen aanwezig op deze 26 augustus... van 10 uur s morgens tot 4 uur s middags... de traditionele Jutters Kofferbakmarkt. En ook, en als het niet te hard waait... is er op 26 augustus van 11 uur s morgens tot 9 uur s avonds wederom het terugkerende evenement de Zomermarkt op de boulevard Zandvoort... En dat is dan ook een gezellige markt, de gezelligste markt aan zee zou ik bijna zeggen. In ieder geval op 26 augustus van 11 uur tot 9 uur. En dat is natuurlijk allemaal op de boulevardlocatie Bad Huisplein. Dan gaan we naar 27 augustus. Van 10 uur morgens tot 6 uur s avonds is het weer tijd voor de traditionele zomermarkt. Meer dan 300 kramen en een scala van het straattheater... moet een succes van de voorgaande jaren evenaren. De Zandvoortse Jaarmarkt Toen zijn uitgegroeid tot een evenement... waar bezoekers en handelaren vanuit heel Nederland speciaal voor naar Zandvoort komen. De omvang van de Jaarmarkt is uitgegroeid tot een van de grootste in zijn soort. Het hele centrum van Zandvoort zal op 27 augustus tijdens deze Jaarmarkt... weer vol met kraampjes staan in de Zandvoortse kleuren blauw en geel. Nogmaals, de zomermarkt begint om tien uur s morgens en duurt tot zes uur. En het is, speelt zich allemaal af in het centrum van Zandvoort. En wil je de evenementen nalezen? Download dan de ZTVM Zandvoort app. ons eigen app met uiteraard evenementen en alle andere berichten. Le Franstalige muziek op de zondag bij ZFM. Jordan, Michel Fuggen. En van de Franstalige muziek gaan we gewoon weer naar Nederland. Doen we samen met René Vroger. samen met Het Goede Doel. Hier is een eigen huis en daarna weer meer over de Eredivisie. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik gezinnen vond te koken, dan loop ik even naar de markt voor een moot vis.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 Het iets vaker Iets vaker simpel Gelukkig was mm, Een eigen huis ja, we zongen even lekker mee. hè, hey, Albert-Jan? Ik wel. Ja, lekker bij stem, trouwens. Ja. Oh, <laughs> Jorgen, René Vroger in het Goede Doel. En een eigen huis, een plek onder de zon. Ja, de zon hebben we vandaag in Zalvoort. En dat is maar mooi ook. Want ja, daar komen die belden bij die Duitsers wat beter over. Hè? Van uh, Zalvoort met een zonnetje erbij. Ja, dat is toch schitterend, die, die, die opnames vanuit de lucht. Vanuit de helikopter over. Zand promotie, puur zand dit weekend. Dat bedoel ik. Nou, we gaan weer uh, naar... Uh, kijken, de tweede helft is uh, begonnen van uh, Ajax tegen FC Groningen, wat is daar gebeurd Albert-Jan? Daar is inmiddels wederom gescoord in de 40e minuut scoorde voor Ajax uh, Tziek en uh, momenteel dus de tussenstand Ajax-FC Groningen 2 tegen 0. En die andere wedstrijd is uh, FC Utrecht tegen Willem 2 daar staat het nog steeds 2-0 want uh, Utrecht had binnen een kwartier al twee doelpunten erin zitten Dus dat is lekker relaxed voetballen dan Ja toch? En dan hebben we nog tot een vijf twee wedstrijden. In tegenstelling tot uh, andere weekenden was het meestal één wedstrijd. We hebben al eerst NAC Breda ontvangt thuis PSV. en ja, uh, een Sparta-Rotterdam tegen Pek Zwolle. Dat is de tweede wedstrijd. Om kwart voor vijf. Zo is dat. Nou, straks gaan we weer naar het circuit naar nou Willem van Deze. Uiteraard voor de DTM-race van vandaag. Where's it? Sunshine chasing moonlight. Two wrongs making no right. I'm yes. gisteravond recht een Dancing in the Street uh, plaats. Deze van 5 uh, Night Back. You're a waste my time. Ja, een kort sportbericht nu. Beachvolleybal, ideaal weer. Ja. Goh, toch? ja, toch? Alexander Brouwer en Robert Meelsen zijn op het EK Beachvolleybal... in Jurmala als derde geëindigd. In de strijd om het brons werden de Belgen... koekelkoren en van Wallen verslagen. Brouwer en Meelsen werden op het WK... dit jaar uitgeschakeld door het Belgische koppel. In Letland volgde de revanche. In de groep werd er al met 2-0 gewonnen... En ook dit keer waren de wereldkampioenen van 2013 een maatje te groot. Toch dreigde het nog even mis te gaan. Een paar knullige Nederlandse foutjes en een stekend serveren van Van der Wallen... leidden een setverlies in. In de derde set sloeg een brouwer en meels een snel een gaatje... en was het brons binnen. Oké, okay, dank wel voor dit sportbericht. En zo dadelijk gaan we weer naar de wereld van deze op het circuit Zonvoort. Je heint Rodier met UFK Kjobbe. CFM Race Radio, Pit Report, Report. En we schakelen weer live over naar het circuit. Naar Willem van deze onze collega daar ter plekke. En uh, ja, je ziet daar een hele mooie race, toch, Willem? Ja, dat klopt. de uh, vm race waarin uh, we nog zo'n 25 minuten te race hebben. Nou, gereisd wordt er en op het serps uh, van de snede. Dat loopt niet voor iedereen goed af. We hadden René Rast, de leider, uh, tot vandaag in het uh, kampioenschap. Het is maar de vraag of hij uh, mij meisje heeft. die leider nog is. Tijd op, van de Hunzer was hij in fel gevecht uh, met zijn landgenoot uh, Blomqvist. Daarvoor, of hij niet met zijn landgenoot, maar met zijn uh, merkgenoot uh, met Blomqvist. Ook uh, Maro Engels. Ja, ik denk dat we uh, de verbinding uh, kwijt zijn. Uh, ha, over we, het gaan, weer, we gaan het opnieuw proberen. Ja, we gaan het opnieuw proberen. Even een plaatje tussendoor. Dan is uh, in één keer de verbinding weg, maar gelukkig weer hersteld. Ja, wel. Race Radio, Pit Report. Dus wederom uh, naar uh, Willem van Dezen, uh, Daarop over het circuit. Ging even niet goed, Willem, met de verbinding. Onze excuses daarvoor, waren je in één keer kwijt. Film op. Ja, ik ga bezig waar ik mee bezig was, ga ik mij verder. Ik was bezig met de standoproep in de wedstrijd. Op dit moment aan de meiding. Mooi, deze bal. Rijdt voor Audi, zijn eerste seizoen DTM. Hij is van de 18 rijders die de enige die nog niet een DTM race gewonnen heeft. Op de tweede plaats vinden we Eduardo Mortara terug in een Mercedes. En de derde is voor Audi met mij Ron in Rockefeller. Duval en Mortara moeten echt de pits nog opzoeken. Dus de kans dat de Rockefeller uh, uiteindelijk als eerste over de streep gaat, is op dit moment uh, de meest grote kans. het uh, publiek is het. Uh, is het uh, omdat uh, de pitstofdeieren er eens doorgemaakt mogen worden. Uh, daar is een mooie oplossing voor. Op de auto's uh, is richting aangebracht. Die lampje uh, geen aan in de kleur groen. Op welke positie de auto ligt die voorbij rijdt. Ja, inderdaad. Dat was de vraag die ik jou uh, vandaag wilde stellen. Want uh, ja, dat is wel een hele mooie techniek dat dat uh, mogelijk is. Uh. Ja, en uh, door single die daarom zo weer voorbij gaat, nu bijvoorbeeld door String voorbij gaat en ik zie daar die DDT veranderd zijn auto. Oké, okay, nou ja, heel mooi en duidelijk systeem wat ze daar uh, hanteren daar uh, bij de DTM. Ja. Nog uh, 21 minuten gegaan in deze spannende race op uh, circuit Zandvoort en uh, ja we blijven hem uiteraard volgen en zometeen in het uh, volgende uur komen we weer bij je terug Willem, Dankjewel voor dit moment. Dat is zo, Willem van deze vanaf het circuit Zandvoort. Jawel, we gaan nog een paar platen draaien tot aan het nieuws en weer van uh, 4 uur en dan zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zondag. Goedemiddag allemaal en hier is Swing Out Sister. Door de, de Swing -out sister en uh, Breakout, alweer het uh, ene laatste plaatje in uur 2 van Zandvoort op uh, zondag. Zometeen naar het nieuws, en weer van 4 uur zijn Albert Jan en ik er nog 1 uur lang. Met uiteraard uh, nieuws omtrent uh, de eerder visie. We houden de wedstrijden van vanmiddag uiteraard voor je in de gaten. DTM, die vergeet we ook niet, momenteel gaan op circuit in Zandvoort de race nummer 2 van dit weekend. En Willem van Dess zal daar uh, straks weer verslag van gaan doen. En dan krijg wat te horen wie de race gewonnen heeft. En verder het dier van de week, het gedicht van de dag. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen lokale radio ZFM. Met nu Daryl en Don't en I Can Go For That. Als laatste tot aan het nieuws en weer van vier uur. Tot zo!